Triot. Een hoorspel naar het gelijknamige toneerstuk van Alfred Neumann, bewerkt door Ashley Dukes en Cynthia Pugh. Vertaling Jan van Ees, regie Dick van Tussen. Sint Petersburg, 1801. Het studeervertrek van gouverneur Graaf Palen. De pesjes. Depesjes. Altijd maar meer depesjes. Hier, uit Londen. Wat heb ik te vertellen? Haha, <laughs> zo. Het sluwe Engeland. Het onnozele Engeland. In het vuur ermee. Ja, binnen. Excellentie? Ja, Ivan. Is de kanselier er al? Nee, excellentie. Maar de barones Oosterman wenst u dringend te spreken. Kan ik haar binnenlaten, excellentie? Nee. Mijn excuses aan de baroness. Zeg haar dat ik nu niet te spreken ben. Mijn beste palen. sinds dus wanneer heb je lakij opdracht mij binnen te laten of uitgeleide te doen? Nee, hey, je hoeft niet te zeggen dat dit niet je uur is voor dames bezoeken. Ik stuur naar ik hoop geen tijd aan tijd. Stelig niet, baroness. We kennen elkaar trouwens te goed om niet openhartig te zijn. Ik verwacht allemaal bezoek vanavond. Oh, je weet dat ik niet jaloers ben. Mag hij me intrigeren nu eenmaal? Je lakei was beleefd tegen me. Waarom kijk je me zo dreigend aan als een boze beer? Luister, Anna. Wanneer er nu inderdaad sprake is van geheimen, dan zou je verstandig gaan doen ogen en oren te sluiten. De kwestie is dat ik op dit moment niet geïnteresseerd ben in vrouwen. Werkelijk niet? Werkelijk niet. Ik verwacht namelijk een minister van de kroon van officiële bespreking. Wanneer je dat een laf excuus vindt, gun ik je graag een meer romantische uitleg voor mijn iets wat koele ontvangst. Ik ken je aard, Peter. Je aard en je manier van je te gedragen in omstandigheden als deze. Als je fouten begaat, ben ik de eerste aan die zo onmiddellijk opvallen. Je hebt er nu een gemaakt, Peter. Ben je daar zeker van, ma chérie? Als het officiële gesprek van je werkelijk geheim is, dan is het bepaald onverstandig van je je zo in duisternis te hullen. Ik wil je ook niet vleien door verder te veronderstellen dat er hier een vrouw in het spel is. Ik weet dat Petersburg op het moment andere dingen fluistert. Zaken die niet bepaald een alledaag schandaaltje betreffen. Ik weet dat Rust van mij je opziet als de redder van het vaderland. Hoewel, het is mogelijk dat het momenteel bezig is het kruisel voor je op te richten. Wanneer er gekken op de troon zitten... Weet dan... u wel wat u daar zegt, baroness? Is het u niet bekend dat in dit land één ondoordacht woord een leven kan kosten? Maar ja, Peter, ik bedoel het toch niet kwaad? De kwestie is alleen dat ik wat teleurgesteld ben. Je moet weten dat ik er helemaal op ingesteld had nu vanavond bij jou te zijn. Toe. Je wilt me nu toch niet wegsturen in de sneeuw? Ik heb hier mijn eigen verpakking en ik beloof je dat ik me daarvoor terugtrekken. En je hoegenaamd niet zal storen. Ik zeg je nog eens aan Aan, het spijt me, maar ik kan me werkelijk deze avond niet met je bezighouden. Misschien zijn je bekende in indiscreties daar wel de schuld van. Ik zal je mijn rijtuig naar huis laten brengen. Excellentie. Ja, Ivan, begrepen. U weet, barones, dat u mij altijd welkom bent. Maar ik moet u nu verzoeken... ...u in uw eigen appartementen te willen terugtrekken. U kunt hier nu niet gezien worden. Ik moet u verzoeken... ...mij te verontschuldigen, Baroness. Zien we elkaar vanavond nog? Mogelijk, mogelijk. Komt het uw excellentie nu gelegen... ...de kanselier te ontvangen? Een ogenblik, Iwan. De Baroness mag volstrekt niet zweten van dit bezoek. Ze mag haar kamer niet verlaten... ...terwijl hij hier in huis is. En geen woord met haar over mijn gesprek met hem. Ik laat de kanselier verzoeken... Jawel, excellentie. Zijn excellentie, de keizerlijke kanselier. Wel, excellentie, daar ben ik dan. Ah, de hemel zij dank, het is hier warm. De winter is ons op het dak gevallen. Ga zitten, wat ik u bidde, maag, kanselier. Ik ben u dankbaar dat u zich zo onopvallend mogelijk gekleed hebt voor dit bezoek. Zoals ik u trouwens verzocht heb. Spionnen zijn er overal. Jazeker, ook in de omgeving van het gouverneurspaleis. Ik moet u bekennen dat ik niet graag zou zien dat het Hof van dit onderhoud kennis zou nemen. U begrijpt me toch? Niet helemaal, excellentie. Vergeef me, waarom zou u als gouverneur van Sint-Petersburg geen minister in uw eigen hoofdkwartier kunnen ontvangen? Juist in deze onrustige dagen zou ik zeggen dat geheimhouding... Vaarlijker is dan openbaarheid. Dat kans weer hangt af van ons onderhoud vanavond. Ons uh, onderhoud? Kunt u niet raden wat de aanleiding daartoe is, Nikita Petrovic? Ik veronderstel dat u de ongelukkige toestand van ons land zult willen bespreken. Inderdaad, van ons land, ja. Van de ondergang die ons bedreigt. Dankzij één man, een losgeslagen krankzinnige. Excellentie, spreekt u over zijn majesteit de tsaar Ja, kanselier. Ik heb het over Paul I, Catharina's ellendige zoon, die bij het bestijgen van de en door zijn bondgenoot uit Europa naast zich vond, niet door hem herschapen in een leger van vijanden. Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Pruisen, Spanje. De hele wereld is tegen ons, dankzij hem. Zijn tirannie heeft Rusland gebracht van vrees tot haat en van haat tot razernij. Tot een geheime, gevaarlijke razernij die ons verteert... ...en die wij bij iedere adem toch proberen te onderdrukken. Kunt u dat ontkennen, kennen? Excellentie. Laten we open kaart dat spelen. Gisteren nog was deze keizer een onhandige dwaas. Vandaag een meelijwekkende dolle die met mensen speelt als een, als een kind met lode soldaatjes. En morgen zal er van Rusland niets anders open zijn dan een doos vol ontredderd speelgoed. Excellentie, ik ken u, ik respecteer u. Misschien waardeer ik u meer dan u veronderstelt. maar met welk recht waagt u het zo tegen mij te spreken? Dit zijn woorden van een rebel tot de keizerlijke kanselier. Met welk recht? Met het recht van de wilskracht, van een vastberaden, vaststaand besluit. Met het recht van de noodzaak. Als mijn streven zich nu richt op dat ene doel, komt dat omdat ik oog heb om te zien... en schouders breed en sterk genoeg om de consequenties te kunnen dragen. Omdat zonder mijn leiding Rusland een schip is zonder roerganger. Omdat ik ben de enige leider van een rebellie... die door God zelf werd gedecreteerd en waar het volk om vraagt. Inderdaad, ik wist dit en ik ben gekomen. Ik blijf en ik zal naar u luisteren. Ik ben uw bondgenoot. Een bondgenoot van u... Een verrader, zou u niet kunnen zeggen, van een man die zijn land lief heeft. Daar kan ik nog niet zeker van zijn. Uw geheime wortelen te diep voor mij. Ik heb u naast mij nodig, kanselier. Omdat heel Rusland, u kent als een eind man. Wij moeten een eind maken aan de ramsalige regering van Paul. En het zarewitje Alexander op de troon zetten. Uh, zo. Dus dit is uw bedoeling. Ik vermoed het. Ik was al bang voor... Luister naar mij. U bent een vriend van deze jonge prins. Misschien wel zijn beste vriend. Uw taak zal zijn hem te winnen voor onze zaak. U weet evengoed als ik dat een nieuwe dag zal gloren voor Rusland... dat hij het zaar zal zijn. De kroonprins zal niet onwillig zijn, denk ik, maar moeilijk. Zoals u zelf heeft een gevoelige natuur. Hij is ook meer gesteld op u dan op mij. Daarom moeten wij voorzichtig te werk gaan... ...en goed beseffen hoe ver we gaan kunnen zonder zijn medeweten. De zaar zal zich tot het uiterste verzetten... Bent u sterk genoeg om voor zijn leven te kunnen instaan? Ik vraag geen bloedpad, maar geen mens kan instaan voor het leven van een ander. Als ik u verzeker dat de troonsafstand van het zaar ons doel zal zijn, niet zijn dood. Zult u zich dan met ons verenigen en de opgelegde taak op u nemen? Ik sta naast je paden. Waarom klinkt je stem zo treurig, Nikita Petrovic? Ik zie een bloedpad, ondanks alles. We moeten onze eigen, onze persoonlijke gevoelens opzij zetten, Kita Petronic. Ik heb de leiding van deze samenzwering op mij genomen. Onze weg is reeds nauwkeurig afgebakend. Je weet dat ik het leger achter me heb, met inbegrip van het Peterburgse garnizoen. Ik ben zeker van de medewerking van vele officieren die beledigd of zelfs mishandeld zijn door de taar. In de eerstvolgende dagen zal ik alle nog steeds populaire helden uit de tijd van Catharina's regering weten te winnen. Binnen een maand zal de ring rond de troon volledig gesloten zijn. Voor mij zijn het wanhopige maatregelen, Palen. Verschrikkelijke maatregelen. Wat als Alexander zou weigeren er zijn sanctie aan te geven? Als deze jonge man zich tegen onze plannen zou willen verzetten, zal de noodzaak hem tot reden dingen te brengen. Met die noodzaak bedoel je jezelf, ik bedoel mezelf, en de lawine van Verderf die op dit moment dreigt ons mee te sleuren. De man die niet naast me staat is in levensgevaar. Ik zie nu de keus die je me laat graaf Palen. Ik besef dat er geen keus is. Maar niet te min kun je op me rekenen. Ik dank u, kanselier. Ik heb daar nooit aan getwijfeld. Nee, u hebt daar nooit aan getwijfeld, excellentie. Kon ik maar zo zeker zijn van mezelf. Ik wilde wel dat ik nu het licht van de volle middag voor mijn ogen kon zien. Niet het bloedrode gloren van een onzekere dageraad. Ik vrees dat de komende winternachten voor velen van ons oneindig lang zullen zijn. Ja. Ik ben geen opgewekte bondgenoot, zoals je wel ziet. Zie, ik er zo opgewekt uit, Nikita Petrovic. Nee, mijn hemel, nee. Maar ik heb geen medelijden met je. Je hebt nu eenmaal de kracht in je om alleen te staan. wel graaf. Wij hebben alle persoonlijke gevoelens achter ons gelaten, Nikita Petrovic. Ik wens je goede nacht, mijn vriend. Goedemiddag, Raadpaden. Ja, Mannen als hij kunnen moeilijk zijn. Maar God behoed ons voor de beroepsverhouding. Excellentie. Er moet onmiddellijk een boodschap naar generaal Talizin. Onze samenkomst vanavond zal niet hier plaatsvinden, maar in zijn huis. Hij zal deze boodschap doorgeven aan Admiral Ribas. Om tien minuten voor elf moet er voor mijn slee voor staan. Tot uw orders, Excellentie. Uh, een ogenblik. Was onze bezoekster nieuwsgierig? Helemaal niet, excellentie. Mevrouw leest op dit ogenblik. Zo. Je kunt haar gaan zeggen dat ik nu alleen ben. Jawel, excellentie. Als mijn politiek des duivel is... dan is deze vrouw de onpeilbare diepte van de zee. Zij kent me te goed... want zij ziet mij met mijn eigen ogen. Maar ik blijf in zekere zin partij voor haar. Want ik betekent voor haar noodzaak. ...en mocht de nood mij dwingen. De brave kanselier heeft hier blijkbaar de kou achter zich gelaten. Alleen, mijn vriend, Waarom ben je niet naar mijn kamer gekomen? Mijn dagtaak is nog niet geëindigd, Anna Patrona. Ik zal je naar huis brengen. Je dagtaak? Oh, je begrijpt heel goed dat je in deze dagen geen tijd over hebt voor vrouwen. Anna, ik zou je willen vragen je open te stellen... voor een wederzijds begrip tussen ons beiden. Zou jij het kunnen riskeren, de band tussen ons... Noem het liefde, zoals je wilt. Te breken. En als je bereid zou zijn... ...mij ontrouw te worden met iemand die genegen is... ...je iedere prijs te betalen die... Dat is een trouwzinnige belediging. Je bent minder discreet vanavond dan gewoonlijk. Ga door, Anna, wat ik je verzoeken mag. Je vroeg me tot een wederzijds begrip te komen. Dat zeg je altijd wanneer je reden hebt om het te vrezen mij of je geweten... Ik weet dat het je aangenaam is te denken dat er niets tussen ons is. Niets anders dan een fysieke band. Maar daar heb je ongelijk in. De afgelopen tien jaar heb je me bedrogen met andere vrouwen. En ik, nou, je vindt het noodzakelijk te veronderstellen dat ik even ontrouw was als zij. En toch keren we altijd tot elkaar terug. Waarom, Peter? Waarom? Omdat ik soms voel dat ik je nodig heb. En jij, dat je niet kunt vergeten dat je tien jaar geleden de gelegenheid hebt gevonden om mijn echtgenote helden dood te laten sterven. Is dat misschien ook de werkelijke band tussen ons? Je beloont me met een niet al te delicate afzondering die blijkbaar voor mij noodzakelijk is. Ik beloon jou met een zekere, bozaardige toewijding... die je ijdelheid spreeuwt. We zijn allebei zonder scrupules, Peter. En we weten het heel goed. Jij bent gevaarlijk, Anna, dat je de moed hebt je voor mij uit te spreken omdat je de waarheid zoekt, hoe duister die ook mag zijn. Maar wat zou je van zeggen als ik een bladzijde zou scheuren uit jouw boek van de haat? Wat als ik gewetenloos genoeg zou zijn om mij van je los te scheuren? Ik zou mezelf verdedigen met alle wapens die met dienst diensten staan, Peter. Ik zou je mee naar beneden sleuren. Om daarna samen weer op te klimmen, stap voor stap. Voor zover onze gebroken ledematen ons dat zouden toestaan. Peter, Peter. Misschien ben ik nu wel voor je op mijn hoede. Onthoud dit, Anna. Het is vergeefse moeite te trachten je een weg te banen naar mijn geheimen. Staatszaken voor mij, hartst aangelegenheden voor jou. Zijn we daarover eens? We zullen zien. De slede staat voor excellentie. Laten we gaan, baronet. Vertel eens, waarde vriend. Waarom vond onze geachte kanselier het nodig je te bezoeken... gekleed in die sombere zwarte mantel? Wel wat opmerkelijk onofficieel, niet? Zo, je hebt hem dus gezien. Een glimp zag ik van hem toen ik de trap opging. Is hij in de rouw? Ja, perronnes, ik denk dat hij in de rouw is. Hij slaapt vanmorgen. De keizerlijke waardigheid staat geen haast toe, mijn adjudant. Je zou het kunnen weten als je zo lang kamerheer aan het hof zou zijn als ik. Het is hier in die antichambre. Wil u dan nooit naar buiten komen? Geduld, jonge vriend. Hij voelt zich niet al te best vermogen. Gekker dan ooit, bedoelt u. <laughs> Waardertjudant, voorzichtig toch. Hebt u het dan niet gehoord? Het schijnt dat hij allerlei keien eruit wil ranselen. En hij praat steeds maar over plannen om 60.000 man troepen naar Berlijn te sturen. Een u dan, we kunnen alleen maar glimlachen wanneer we onszelf bezien. terwijl wij dansen op de deun die hij ons voorsluit. Er is geen enkele noodzaak om onze situatie al te serieus te nemen. De vertoning zal gauw genoeg tot het verleden berullen. Ik veronderstel dat je dat begrijpt. Ik zal iedere mogelijkheid om uit dit gekke huis weg te komen met beide handen aangrijpen. Dan zou het een of ander smerigig in grimante moeten zijn. Maar u hebt gelijk waarom. We zullen de tanden nog wat op elkaar moeten houden. Lang kan het zo niet meer voortgaan. Ik zeg je, Palen is de meest uitgeslapen duivel... die ooit hand in hand met het lot zijn spel speelde... tot welzijn van ons heilig Rusland. Zijn web spint hij al dichter en dichter rond het chair. En de gek merkt daar niets van... omdat hij kan blijven trappen en slaan wanneer en waar hij nou wil. Ik weet het, Palen, ik weet het. Maar je moet zenuwen van staal hebben om er getuige van te kunnen zijn. Of misschien wel gevoel voor een humor. En waar dat je dan... Humor, onze arme burgerlijke steun voor stalen zenuwen. Denk daaraan. Juist nu, op dit moment. Palen zit nu naast hem, heurt de bevelen aan met dat koude onbewogen gelaat. Zonder één woord van tegenspraak slikt hij de een of andere in het wilde weg uitgebraakte belediging tot de Duitse gezant. Onderwijl noteert hij op de kantlijn van zijn papier zijn eigen cijfer. Een cijfer dat totaal niets betekent. En dat in tegenwoordigheid van de tsar. Zie je, dit is dan een voorbeeld voor jou van humor. En wij wachten maar. En we weten van niets. We zullen moeten wachten totdat de Tjaariewicz gewonnen is. Inderdaad, de Tjaariewicz. Haal hier het volgende ja, overwinnen. Ja, Laat dan we ons dan maar op horen. Daar komt hij. Na zijn stemming te oordelen komt het me voor dat de lieve Lopuccina vannacht gefaald heeft in haar pogingen. Zijn naar buiten. Hoek van 45 graden. Dat komt duidelijk in de voorzichten. Officier van de wacht. Kent ze bediend. Zou die moeten leren? Het mogen uw mindset behalen. Officier van de wacht. Spreekt zonder uitersten. Attiënt. Hier. kapitein hier. Nee. Wat gedetailleerd je laatste regiment Ga niet doen mogen Ja, uw majesteit. Hm. Knopen. Ja. De knopen op de slokkousen. 1, 2 3, 4 5, 6, 6 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Correct. 1, 2 3, 4 6 6 7, 8 Corporaat, deze schrift onder arrest. Ja, meneer. Sieren, als ik zo vrij mag zijn te spreken. Deze man heeft 16 knopen aan het topcourt, zoals u uw mindset bevolen was. Ik heb ze juist zelf geteld. Corporaat, stil de benen op van de man. Stil op, hoor je me niet? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 13, 14, 15, 13. Ja, leg die hand, corporaat. Op dat ding. Dat kan niet te wachelen. Op, kerel. Stil op dat bing, versta je me niet. Goedemiddag, u bent getuigd. Muiterij, ongehoorzaam aan de bevelen van de kijker. Hebt u commentaar? Nee, meester. Adjutant, treed voorwaarts. Schildwacht in de boeien. Wat een zwaard arrest. Zestig slagen met de knoet. Nou, pare, nog commentaar? Nee, meester. Toch, des te beter. Ik voel me best. Dat Beste mini van morgen, Zweten zullen ze voeren met ja. dat beneden. Adjudant, treed voorwaarts. Gaat de aangetreden? De compagnie staat aangetreden, uw majesteit. Mijn stok, mijn stok. De keizer zal in persoon de commando treden. Officieren in het gelift. Officieren in het gelift. Aangetreden, aangetreden. Adjudant, excellentie. De corporaal kan er gaan. Corporaal, ga je gang met Ga terug naar je post, mevrouw. Dat raam op de frisse lucht. Dat is een komedie. Kapitein, even tussen ons. Excellentie, vond u uw straf verdiend, kapitein? Nee, excellentie. Dat zweer ik, nee. Ik ben dat volkomen met u eens. Begrijpen wij elkaar, kapitein? Kan ik op u rekenen? Zat u op mij? Dat kunt u. Zo helpt u mij ook. Goed. Uw overplaatsing gaat niet door. Ga naar de Preobashensky-barakken en meld u bij de commandant van de Garde voor speciale diensten. Zeg dat ik u gestuurd heb. Maar het zal niet lang duren voor we elkaar weer zien, kapitein. Goedemorgen. Ik ben u dankbaar, Taranty. Ik zal dat eens laten blijken. Er gaat er weer ja. een. Ja, weer in. Hij wandelt rustig achter Paul aan om de gewonden op te rapen. Kom eens hier, Selma. Hoe heet je? Stepan Marolenko, excellentie. Luister, Stepan. Wat dacht je bij jezelf toen ik al machtig het zuil erop weet... dat hij zich vergiste met uniform? Ik dacht wel dat uw excellentie het goed bedoelde, maar. Ja? Maar. Dat het me wel geen goed zou doen. Zo. Zover ken je ons al, machtige keizer, dus wel, Stepan. En hoe zou je over mij denken als ik het eens zou zijn met de beschuldiging dat jij je bezondigd gaat aan Muiterwijk? Zeg gerust wat je op je hart hebt. Ik ben het fijn. Ik. Ik zou denken dat het. uw excellentie. onwaardig zou zijn. niet de waarheid te spreken. De Tsaar sprak ook de waarheid niet, Stepan. De Tsaar! De tsaar is. Wat is de tsaar, Stepan? Je ogen zeggen al genoeg. Ik ben er helemaal niet boos om, Stepan. Ik vraag je alleen het uit te spreken. De tsaar is? Waarom voelt u mij zo? Wij soldaten hebben al genoeg te verwerken. Wat als het maar een kop kost? Ik wil niemand beledigen, Clementi. Ik wil u helemaal niet beledigen. Maar wat wilt u eigenlijk van me? Alleen eerlijkheid, Stepan. Als jij me vertelt wat het daar is, dan kom je niet in de gevangenis en je zult je lijst eraf ontlopen. Ik ben op zoek naar dappere mannen. Eerlijke mannen, Stepan. De daar is een duivel. En dan is je geleerd de duivel te haten. Is dat niet zo? Ja. Ja. Je haat hem. Zoals ik dat doe, Stepan, Zoals ik hem haat. Zalatje, ik hoor dan u. Ik hoor u toe. Doe met hem wat u doet. Het is goed zo, Stepan. Ga nu terug naar je post. Er straalt een eerlijke woede uit de ogen van die mannetje dan. Hij kan nuttig zijn voor ons. Hij kan me nog een ambt worden. Ziet u kans om weg te smokkelen uit het wachtlokaal en naar mijn huis te brengen? Dat zal niet zo moeilijk zijn. Excellentie. Mooi. En vertelt u mij eens, mijn waarde baron... is onze brave, knappe Lopuccina nog altijd de saars? Nog altijd, excellentie... Het zou wel beter zijn als hij wat minder zou zien. Door haar raken we de controle over hem kwijt. Men vertelde mij dat de keizerin bepaald verontwaardigd is over de schaanteloosheid van die vrouw. Het is des te pijnlijker voor hare majesteit omdat de slaapkamer van de keizerin naast die van de keizer gelegen is. En heeft het verder niet nog onlangs over gesproken dat hij de deur tussen die twee kamers wil laten dichtmetselen? Niet dat ik mij herinner, excellentie. U moet hem daar toch nog eens aan herinneren als de gelegenheid zich zou voordoen. Deze kwestie zou wel eens niet zo onbeduidend kunnen zijn als ze lijkt. Laat ons dat hopen. Inderdaad, laat ons dat hopen. Maar we moeten iedere mogelijkheid onder de ogen zien. Hoe ernstig die ook mag zijn. Nog een vraag aan u, adjudant. Valt u enige verandering op in de houding van de Tsarevich in deze dagen? Jawel, ik het is duidelijk dat er iets is waar hij zich bezorgd over maakt. Het is bepaald opvallend. En onze vriend de kanselier? Ook zijn gezicht spreekt boekdeden. Ik voor mij vrees dat hij eigenlijk een beklagenswaardige leugenaar is. Zeer beklagenswaardig. Wat dat betreft doen hij en ik niets voor elkaar onder. Maar laat ons niet vergeten dat deze fout soms een deugd kan blijken te zijn. Ik ben om zo te zeggen een kapitale leugenaar. Of zou u dat willen tevenspreken, mijn heren? Verstaan maar goed, dit is voor mij geen belediging. Er zijn inderdaad wel momenten dat ik mijn beroep verafschuw. Zoals u er ongetwijfeld op wat wil doen, bij tijden. Wat die jongeman Stepan betreft... Stuur hem bij me voor het terugkomt. Ik heb bepaalde plannen met hem. In zijn tegenwoordigheid krijgt men zo nu en dan een vage geur van zwavel in de neus. Oh, wel met je. En mijn dank voor de wel. Ik ben in de zak toen ik hem omhelsde. Een document, natuurlijk. Ja. Hier is het. Wat? Oh, maar dat. Oh. <hums> Dit werpt een nieuw licht op uw karakter, Baron, hè? Heb ik je toestemming gegeven mijn zakken te zoeken? <hums> mijn beste Peter, wat ben je De hele kwestie is dat ik niet kon slapen. En toen. Ja, ik geef toe, het is een beetje dwaas van me. Toen dacht ik zo. Ik ga zijn zakjes doorzoeken dus om te kijken of er een of ander die jij door in zit... ...waar te niet annoniseren kan. Dat is niet waar, Baron. hè? Gisteravond dat je staan luisteren toen ik de secretaris van de kanselier zei... ...dat ik hem vanmorgen een bepaald document zou brengen. Voor we ons terugtrokken in jouw appartementen... ...oversterkte jij er al van dat ik bepaalde papieren bij me had. Mag ik dat document terug hebben? Hm. Dank je. Ik heb je al eens gewaarschuwd... ...je belletje niet uit te leven in mijn staatszaken... Meest voorzichtig, Palen. Als het erop aankomt, kan ik er gevaarlijk tegenstand voor zijn. Dat papier wat je daar in je handen hebt... gaat over jouw samenzwering tegen de tsaar. Mijn nee, samenzwering? Kom, Anna. Je bent verstandig genoeg om te weten dat als ik inderdaad schuldig zou zijn aan zoiets... ik te bewijzen daarvan toch zeker niet in mijn zak zou dragen. En bovendien zal ik dan op een heel andere manier... gedeelte van mijn tijd met jou doorbrengen. Goed, goed. Laten we niet meer over praten, Peter. Ik beloof je me niet meer met jouw zaken te willen bemoeien. <laughs> Kom. Kus me, Peter. En laten we verder overwrijven. Nee, nou, dat gaat niet meer. Je bent zelf binnengedrongen in een cirkel die nu om je gesloten is. Je bent iets te weten gekomen wat je moeilijk meer zult vergeten. Het spijt me, maar ik zal van nu af rekening moeten gaan houden met wat je weet. Rekening houden? Wat bedoel je? Je minnaar is één persoon, maar de gouverneur paal is een andere. En wat voor straf is de groeveneel palen van plan op te leggen? Uit de toon waarop je spreekt moet ik opmaken dat je hem nog niet begrepen hebt. Luister, Ama. Jij bent nu betrokken in een samenzwering. Terwijl. Je hebt een geheim document in handen gehad. Daarom ben ik verplicht me van je stilzwijgen te verzekeren... op een manier die het minst pijnlijk voor je zal zijn. En dat is? Dat is door jou te maken tot één van de samenzwerers. Wat bedoel je? In de eerste plaats zou je mij aan je kunnen verplichten... door een van de helle schrijfpapier te nemen met je monogram erop. Zit. Ja, daar ligt het. Zo, ja. En nu ga je mij de tederste brief schrijven die je maar bedenken kunt. Een paar regels zullen voldoende zijn. Laat ons niet te veel vragen van je van te Ik heb nog nooit van mijn leven een liefdesbrief geschreven op een vel. Goed. Ik neer me dan maar. Zo je wel. Schrijf dan maar. Mon chef. Wat verlang ik naar je, hoewel je nog geen twee uren geleden bij me was. Ik voel je armen nog om me heen, je armen die me naar het oneindige voelen. Is het noodzakelijk om in de tijd te treden? Ik dicteer alleen wat nodig is. Ik ga verder wat je binnen mag. Zeg op. Vanavond kunnen wij elkaar helaas niet ontmoeten, want ik heb een afspraak die veel tijd in beslag zal nemen. En morgenavond moet ik absoluut vrijhouden voor mijn kleine Sascha. Ik ken helemaal geen Sascha. Ik ook niet. Zij is ook niet belangrijk. Laten we veronderstellen, een van je minnaars. Zeg op. Voor mijn kleine Sascha, die anders radend zou zijn. Is dat een kwalijke grap van je? Niet helemaal. Ik ga verder. Wij zijn niet jaloers, wel, Elisa Peter. Wij weten de kleine genietingen van deze wereld te waarderen. Toujours la Nanushka. Ja, zo is het wel En, riet. is dit misschien bedoeld als een les voor mij? Ben je werkelijk jaloers? Die vrees zullen we spoedig wegnemen, lieve baronne. Zet mij die brief. Ja, juist. Toujours la heel goed. Waarom stop je dat in de opslag van je monogram? Peinig dat lieve hoofdje van je niet tevreden. Ik weet wat ik doe. Dit is alleen maar het begin van het stuk. Komt dat dan al mis? Inderdaad, ja. Het wordt nu wat gecompliceerder. En wees zo vriendelijk nu een velletje papier te nemen zonder je monogram. Daar ligt Ja. Dus schrijf daar nu op. Sieren, neem u in acht voor Palen en de kanselier. Nee, nee, geen naam, geen ondertekening. Waarom eigenlijk? En wat als ik weiger? Dan zal ik je laten arresteren als een verdachte. En je laten verhoren voor de geheime rechtbank. Nee, Palen. Dat zul je nooit doen. Je vergist je, lieve. Je vergist je op een gevaarlijke manier als je van bestelt dat ik op maar één ogenblik zal aardelen. Je kent, geloof ik, de wapens van de geheime rechtbank van de keizer. Hoe zit het? Wil je nu schrijven? Palen. Palen, ik ben bang. Als je me dwingt je de pen uit de hand te nemen, zal ik zelf schrijven. Ik schrijf hem alleen maar de woorden barones Anna Petrovna Oosterman, keizerlijke dame die palet. En achter de naam een cijfer. En daaronder Palen. Meer niet. En dan zal het te laat voor je zijn om uit Petersburg weg te vluchten. Schrijf je nu? Ik zal schrijven. Sieren, neem u in acht voor Palen en de kanselier. Nee, nee, nee, nee, Anna. Dat is een verdraaide hand. Ik moet het in jouw hand schrijven. Je ja, duivel duivel die je bent. Je gaat naar mijn eigen doodvonden zonder Nee, nee, hey, hey, mijn geliefde Anna, in tegendeel. Je fortuin is zo goed als gemaakt. Je zult er met rest worden van de keizer. En waarschijnlijk wel graag vin van Maar je bent gek. Nou, oh. nee, nou begrijp ik het. Wel een grap van je. En <tie> niet eens een slechte grap, moet ik zeggen. Toe, Peter... Wat het nou toe. Dit is geen grap en ik ben niet gek. Ik bepaal jouw toekomst voor mijn eigen doeleinden. Als dit plan slaagt, zal ik het zwaar onder mijn controle hebben, zowel nacht als overdag. Wel, ben ik openhartig of niet? Jij bent zo'n te schelm, Peter. Dat ik er bijna trots op zou kunnen zijn je medeplichtige te worden. Goed, ik heb geen keus. Alsjeblieft. Je hebt een goede kijk op hè? Dat wist ik. Dank je. Nou, nog even het adres. Aan zijn maanjepettenaar. Juist, heel goed. We zullen dit tegelen met een robbel. Wat zie je? Trillende handen. Dat gaat voorbij. Je hebt een hele dag om jezelf mooi te maken. Zo mooi als jij dat alleen kunt. Op het moment zie je wat breed. Maar dat trekt wel bij. Zo, Dan moet ik gaan. De van het waken van de keizer is altijd nogal onzeker en de goed gemeende waarschuwingsbriefje moet tijdig op zijn tafel liggen. Ik wens u goede morgen, baroness. Goedemorgen, Anna. Mijn hemel, wat heb ik gedaan? kennen, want u bent geheimzinnig vanmorgen. U als kaderheer. Stel. Ik wil veilig de binnen binnengaan voor ik je verteld heb. Luister. Palen was hier vanmorgen om acht uur. Een ongehoord vroeg uur. In welk goed gemenageerd paleis dan ook. Hij overhandelde mij de verzegelde brief die daar op de lessenaar van de taal ligt. Het schijnt dat die brief een bepaalde scène moet provoceren. In dat geval hebben wij alleen onze schouders op te halen... ...en te zeggen dat wij van niets weten. Weer een van Palus mystificaties. Aan zijn majesteit het zij. Een vrouwenhand. Dat geloof ik ook, ja. Eén enkel advies nog, adjudant. Blijf vooral uit de buurt van dat bureau. Het zij kan zo hier zijn... ...en we hebben nog een andere verrassing voor hem in petto. Prins Alexander bedoelt u? Ja. Ik passeerde hem zojuist in de antichambre. Ik schrok ervan toen ik hem zag. Afgetopt. Ah, holistar... Stil, zijn de majesteit. Jij daar, adjudant. Paleiswacht aantreden. Volledig grote nu, de hele compagnie. Iedere avond bij binnenkomen van Glavin Lopuchina en bij vertrek van Glavin Lopuchina. Iedere morgen hetzelfde. Begeven? Mag ik u majesteit eronder onderdanig aan herinneren... dat het volledig salut tegen grote nu... alleen is voorbehouden aan de keizerlijke familie? Tegenspraak, ongehoorzaamheid... Ik vraag Uwe Majesteit om vergeving. De keizerlijke garde zal aantreden zoals het uw Majesteit behaagt te beheven. Uitstekend. Nu ter zake. Wie wacht er op uh, audiëntie? Zijn Keizerlijke Hoogheid de Tsarevich. Zijn Excellentie Graaf Palen, gouverneur van Sint-Petersburg en minister van Buitenlandse Zaken. Zijn Excellentie de Kanselier, minister van Binnenlandse Zaken. Mijn zoon hier, wat wil hij? Zijn Keizerlijke Hoogheid verzocht dringend om een persoonlijke audiëntie bij uw Majesteit. Hij maakt nu zijn opwachting. Ik nam de vrijheid om die audientie als eerste te plaatsen op de lijst van afspraken van Uwe Majesteit. Hij wacht nu in de antichambre. Wat is dit voor een brief? Een brief? Sire? Dat Ik begrijp niet. Die moet daar zijn neergelegd zonder mijn voorkennis, adjutant. treed dan voor. Wat weet jij dan van? Niets, Uwe Majesteit. Mm. Oh. Ah. Zo. Hoe is die brief op mijn tafel terechtgekomen? Verzeker, uw majesteit, dat ik van niets weet. Het kan een verzoekschrift zijn dat de een of andere lakij zich zomaar veroorloofd heeft... ...direct onder de aandacht te brengen van uw majesteit. Verzoekschrift? Donk op! Kamer, heer. u bent een slimme vos. Ik maak u maar als u mij zeggen kunt. Kom hier, ik zal het in je oor fluisteren. Neem u in acht voor Palen en de kanselier. Sire, graaf Palen is zo'n groot man... Hij heeft volgens mij geen vijanden. En op het moment ook geen speciale vrienden. Grootman! Hè? Ik heb hem gemaakt wat hij is. Is dat zo of niet? Zeg op! Heb ik dat? Zeer zeker, majesteit. Uw eerste minister en grootman... ...behoren één en dezelfde persoon te zijn. Ah, bon, loop naar de hel. Jij bent nog niet waard om paal en schoenen te voetsen. Jij bloedzuiger! naar de duivel met jou. Adjudant. Majesteit. Bekijk die envelop. Ken jij dit handschrift? Zeg op. Nee, majesteit. Op je woord van officier. Op mijn woord van officier, majesteit. Kamerheer. Majesteit, op je woord van edelman ken jij dit handschrift. Op mijn woord van edelman? Nee, sire. Hm. Die eide de van mijn zorg. Was die hier in deze kamer? Nee, majesteit. Ik heb buiten even met hem gesproken. Waren alle toegangen bewaakt? Is mogelijk van niet, sire. Ikzelf werd een paar ogenblikken weggeroepen. Ja, laat maar alleen. Jullie allebei. En, en laat mijn zoon binnen. Jawel, uw meester. En als paalig komt, laat je hem onmiddellijk binnen. Jawel, uw meester. Ja, merk dat je wegkomt. En ja, ze bedriegen me, ze pesten me, allemaal. Als ik ze maar eens in hun een vervloekte hersens kon kijken. Hm. Zo. En nou, mijn zoon. Binnen keizerlijke hoogheid, prins Alexander, erfgenaar van de troon. Wat moet je? Wat kijk je mij nou aan? Ben je ziek? Nee, Sire. Ik ben niet ziek. Wat dan? Wat wil je van me? Geen audiëntie hier zonder behoorlijk voorafgaand verzoek, dat weet je. Ik vraag je vergeving, Sire. Ik had er behoefte aan met u te spreken. Ik kan niet zomaar zeggen waarom. Het drukt op mij als een molensteen die niemand behalve u van mij kan wegnemen. Oh, molensteen, klets. Ik heb het druk. Geen tijd voor raadseltjes. Nog minder voor je gesnotterd. Verloren liefde bestaat niet tussen ons, dat weten we, hè? Ik heb nooit van je gevergd een goede zoon te zijn, wel. Wat vraagt u dan van mij? Gehoorzaamheid. Dat is voldoende. Gehoorzaamheid. Als ik van ieder, al wordt jou onderdaan. begrepen? En geen sentimentaliteit, hè, alsjeblieft. Voor jou gelden alleen mijn bevelen... en mijn straf als die niet behoorlijk worden aangekomen. Zij gelden voor jou even goed als voor ieder ander, dat weet je. Ja, zeker dat weet ik. Gedraag je daar dan, naar. Het is niet gemakkelijk... Erfgenaam van de troon, om in goede reuk te staan bij het volk. Huh? Huh? Populariteit? Zilveren roebels in je zakken? Huh? Jij denkt dat dat allemaal maar makkelijk is, hè? Huh? Maar ik waarschuw je, ze kunnen beide vals klinken. Jouw tsaar is een harde tsaar. En een bloedige tsaar, ja. En een wantrouwende tsaar. Geen ziel van zijn macht zal hij prijsgeven, Sommigen noemen hem een dwaas. Huh? En hij lacht ze uit, lacht ze uit midden in hun gezicht. Het komt hem alleen maar van pas, versta je me goed, als ze vinden dat hij gevaarlijk is. Dat valt iedere bemoeien op behoorlijke afstand van hem. En daar kom jij nou glienend me vragen om molenstenen van je af te wendelen. Nou? Ik maak me bezorgd over de toestand van ons land, Sire. <laughs> Kijk eens aan, jij maakt je bezorgd. En ik acht het mijn plicht als erfgenaam van de troon u van mijn bezorgdheid in kennis te stellen. Als erfgenaam van de troon heb jij maar één plicht. Die is jezelf niet op de voorgrond te dringen. Vrees God als je dat wilt. En blijf bij mij uit de buurt. Sire, ik heb verschrikkelijke voorgevoelens. Hm. Alexander, je bent een dwaas. En een kroeger ook nog. Je schiet op palen met een kanon en je verbaast je erover dat je mist. Palen? Sire, ik begrijp niet... Waar gaat het hier om? Nou, jij bent het niet eens met mijn politiek. Wat? Daarmee bedoel je te zeggen dat je mijn eerste minister wantrouwt. Nou, zeer zeker niet, Sire. Graaf Palen gehoorzaamd alleen van uw steeds bevelen. En je beledigt mij, nee, niet Palen, omdat je hen vreest. Nou je dan hier bent en zangt over molenstenen, moet jij me zond uit zeggen wat jij eigenlijk denkt. Hm? Kom, zeg me nou maar, wat denk jij van Palen? Nou... Ik heb geen enkele reden, zieren om enige verandering te brengen in de grote eerbied die ik altijd voor hem heb gehad. Maar als ik nou wel eens zo'n reden had, wat dan? Zou jij je dan wagen om je opinie over hem te veranderen? Dan? Nou? Nee, Sire. En ik zou het alleen als een groot ongeluk beschouwen als aan zijn gezag te kort werd gedaan. Ja, waarom folteren ze me zo? Niets van pesterijen. Waarom, waarom moet ik mij in acht nemen voor Paul en de kanselier? Mijn God in de hemel, wat zegt u? Wat hebt u van mij gedacht, sire? Ik. Vergift me, sire, als ik stoor. Vader, nee, je moet blijven. We hebben geen geheimen, dat weet je. De Tsarevits hier wensen van gedachten met mij te wisselen over staatszaken. In dat geval, hoogheid, moet ik u verzoeken de gebruikelijke etiketten in acht te willen nemen. Maar, excellentie, ik mag dan met mijn vader spreken over aangelegenheden die mij alleen aangaan. Het mogen u bekend zijn, hoogheid, dat zijn majesteit helaas wat verontrust is door een zekere twijfel aan uw loyaliteit. Om die reden alleen als u alle onderwerpen dienen te vermijden die aanleiding zouden kunnen geven tot enig misverstand tussen u beiden. Ja, ja. Ja, ja. Dat heb ik hem ook gezegd. Ja, in andere woorden misschien. De gouverneur heeft gelijk, Alexander. Volkomen gelijk. Sire, uw tegenwoordigheid belet me om mijn mening uit te spreken. U kunt er ook zeker van zijn hoogheid dat ik u dat verbied. Op een hartigheid kan ook te ver gaan. Ik kan niet toestaan dat u uw eigen belang schade zal berokkenen. Er staat meer op het spel op het moment dan uw persoonlijk oordeel. Ik weet het. Helaas, ik weet het. Waar heb jij het over? Zeg op, wat staat er op het spel, gouverneur? De eenheid van Rusland en het gezag van zijn leider. Bedoel je, jezelf of mij? Sire, ik bedoel u. Ik heb deze vraag niet verwacht. Ik heb die ook niet verdiend. Indien u die vraag gesteld hebt naar aanleiding van iets dat door zijn hoogheid aan u verteld is, dan zal ik moeten overwegen welke maatregelen ik zal nemen. Ja, waar droom jij van, Palen? Beter, denk jij misschien dat ik één woord tegen jou zou toestaan? En wat meer zegt: je verongelijkt dat Sarevic. Hij heeft met de grootste eerbied over jou gesproken. Heb ik gelijk, Alexander? U hebt gelijk, zie je. Met uw verlof zou ik me nu terug willen trekken. Maar je gaat hier niet weg, boos of ziek of met enige verdenking van wie ook. Hoogheid, misschien wilt u zo goed zijn voor het eerste half uur nog in het paleis te blijven. Er is één ding dat ik nog met u zou willen bespreken na mijn audiëntie bij zijn Majesteit. Ik blijf de beschikking van die excellentie. Uh, ja, gouverneur. meester? Nou, ik geloof dan nou toch wel dat je een verkeerd beoordeelt. Dat hij misschien bezig is u een spaak in het wiel te steken. Huh? Zeg, Palen. Hm? Heb ik gelijk. Ik begrijp nu wel dat zijn hoogheid niet getracht heeft u tegen mij te beïnvloeden. Nou, je weet dat ik daar toch niet naar luisteren zou. Maar ik wantrouw hem wel. Er kunnen andere machten... ...aan het werk zijn. Duistermachten, palen. Die gaan dan buiten de prins om. Daar kan ik voor instaan. Sire, ik denk dat er een andere reden voor u is... ...om op zo'n ongewone manier tot mij te spreken. Waarom? Wat voor reden, Peter? Wat zou ik voor reden kunnen hebben? Ze folteren me allemaal, Peter. En ik kan maar niet achter de waarheid komen bij niemand. En jij? Wat voor man ben jij? Waarom kan ik niet in hun vervloekte koppen kijken? Of, of in de oude... jouwe... Ja. Wat? Wat is dat voor een brief? Waar, Sire? Nou, daar. In de opslag van je mouw. Oh, Sire, dat, dat is een privébrief van een dame. Ik wil hem lezen. Sire, dit, het is een zeer intieme brief. Pijnlijk compromitterend voor de dame in kwestie. Wat heb ik daar voor de duivel mee te maken? Ik wil die brief hebben. Ik zie niet het recht van uw majesteit. Ik wil die brief. Ik wil niet Goed, Goed, Sire. Ha. No. Ha. En in je zak, hè? Het is niet mijn gewoonte, Sire, om verdachte papier in mijn zakken mee te dragen. Ik moet u waarschuwen, Majesteit. Ga niet te ver. Je zakken, Allemaal! Sire, ik stel mijn ambt ter beschikking. Nee, nee, Kijk. nee, nee, nee, dat, nee, dat, dat kan niet toe, broertjes. Ze, ze zeggen dat ik ziek ben. Is dat niet zo? Ik, ik zou niet lang erbij zijn het mag kosten wat het wil, maar ik moet weten van welke infame verdachtmaking ik het slachtoffer ben. Wat heeft uw majesteit aanleiding gegeven me zo te behandelen? Mij uw meest toegewijde onderdaan. Te wantrouwen, op een dergelijke manier. Oh, hier. heer Palen, heer, lees deze brief. Lees hem. Peter, het is alleen maar een complot tegen mij. Neem u in acht voor Palen en... Van kanselier? Maar, maar Sire, dat, dat is een kapitale grap. Wat? Ja, wat, wat, wat is dat nou, Peter? Zijn broertje, wat betekent dat allemaal? Oh, maar Sire, dit betekent dat ik u moet beschuldigen van een misdaad die haar gelijke niet kent. U hebt me schandelijk bestolen. Ik... Ik heb jou bestolen. Ja, van de charmantste vrouw in de wereld. Nou, wat zeg je nou, ben je gek geworden, palen? Kijk zelf maar, Sire. Wees zo goed het handschrift van dit anonieme fotje papier... te vergelijken met mijn liefdesbrief. Hetzelfde handschrift Misschien geen twijfel mogelijk. Maar wie mag die Anoushka zijn? Ik ben er, jouw baroness Oosterman. <laughs> U hebt het direct geraden, majesteit. Niemand minder dan mijn verrukkelijke, geliefde, trouwe vriendin Anna Petrovna... Maar dit, Sire, dit is een liefdesverklaring. Een liefdesverklaring? Aan mij? De dame in kwestie is nogal eerzuchtig. Zij weet dat ze tien jaar jonger is dan die u, Dat ze een paar veel mooiere benen heeft en veel vuriger temperament. Mijn hm. gelukwensen Sire. <laughs> ik ben niet jaloers. En ik wil die kleine kat haar promotie niet in de weg staan. Het is een duivels knap vrouwtje, die barones van jou, dat is waar. Zeg, vertel eens, Palen. Zou ze niet met mij kunnen soepelen vanavond, hè? Wat? Het zal mijn voorrecht zijn, uw majesteit bevelen naar over te brengen. Ach ja. En morgenochtend, sire, ik voorspel u dat u zich voor al uw ochtendontjensies zult laten excuseren. Daar ben ik van overtuigd. <lacht> maar, waarom betrok ze daar de kanselier op? Bij? Ja, waarom, waarom ook de kanselier? Het is een van de mannen aan het hof voor wie ik zeker kan instaan. Zijn loyaliteit staat boven iedere verdenking. Nee, nee, Pale, dat is niet zo. Ik zie het aan je. Jij verdenkt hem wel degelijk. Wel, soms hebben u en ik, Sire, wel eens een zekere nerveuze spanning bij de kanselier waargenomen. Misschien een depressie. Ik twijfel niet of een korte tijd vakantie... Ja, ja, dat is zo. Majesteit. Zodra de kanselier komt, wil ik hem direct hier ontvangen. Zijn excellentie is reeds aanwezig, majesteit. Dat is hij. Bij de Tsarevich? Jawel, majesteit. In de antichambre. Uh, laat hem direct hier binnen. Uw zoon is goede vrienden met de kanselier. Wat zou dat? Oh, gevaar is daar niet bij, dat geef ik toe. Maar die vriendschap met u, majesteit, uh, lijkt me nogal beperkt. <tie> en hij haat jou. Dat heb ik wel gemerkt. Hij vreest mij, dat is alles. Zijn excellentie, de keizerlijke kanselier. Ik wens uw majesteit onderdanig een goede morgen. Goedemorgen, excellentie. Goedemorgen, graaf. Zeer, gezien de voorgestelde binnenlandse verbeteringen... ...waag ik het vandaag uw majesteits aandacht te vestigen... ...op verschillende gebreken in de politieadministratie. Het lijkt ons gewenst in het nationale belang... Nationale belang! Dat nationale belang wordt door mij vertegenwoordigd. En u vraagt het te kwekken over verbeteringen. Ik bid uw majesteit mij verlof te geven. Ja, graaf, dat verlof zult u hebben. Verlof om u terug te trekken op uw landgoed. Ik heb zo'n idee dat u rust nodig heeft. Ik ben u zeer dankbaar, graaf. Daar ben ik zeer gevoelig voor, majesteit. Wel, Palen, ik heb nu wat beweging nodig even als we Dat roepen. we zaken vanmiddag. Zo u wilt, majesteit. Mijn stok, mijn stationstok. Compagnie, garde aan vreden. Garde, compagnie aan Luister, graaf. Dit kwam van mij. Ik adviseerde het zaar deze stap te doen. Ik ben u daar dankbaar voor, graaf Palen. Ik was op een punt aangekomen waarop ik dit alles niet meer kon dragen. Ik heb dat opgemerkt. U hebt gedaan wat in uw macht lag. En dat was al heel veel. Ik ben u daar dankbaar voor. En het spijt me dat u ons verder niet van dienst zou kunnen zijn. Wij zijn alle schelmen onder elkaar. En nu... Uw heen gaan doet mij pijn, Nikita Petrovic. Maar, maar... oh, doet u geen moeite te trachten nog een goed woord voor mij te vinden graaf? Daarvoor zijn we al te ver gegaan. Wanneer u daar straks hier in deze kamer aanwezig was geweest... en gezien had hoe ik dat, dat arme zieke schepsel heb gesart... verraden en bedrogen. Als je me had horen liegen en liegen. Liegen tegen hem. Hoe ik hem blindelingste duisternis in heb getrapt. Mijn hemel Nikita Petrovic, wat heeft die man mij gedaan... dat ik hem zo de dood in moet jagen. Maar toch denkt u niet dat ik van plan ben om... Om terug te keren. Oh nee, mijn vriend. Ik ga voorwaarts. Ik ben aan niemand verantwoording schuldig dan aan mezelf. Kanselier, ik hoor zojuist. Ik weet van uw ontslag. Zijn de Majesteit kon niet nalaten het mij te vertellen. Hij was ook niet bepaald beminnelijk tegen mij. O, oh, mijn vriend. Mijn vriend. Hij had mij geen groter onrecht kunnen aandoen dan u van mij weg te nemen. Het is mijn plicht u te zeggen wat de kanselier al weet. Zijn ontslag door het Tsar is gebeurd op mijn advies. Op uw advies? Is dat uw dank aan een volgelingen, kameraad. Prins, het is geen dank of ondank die hier geldt. Het gaat om Rusland. Ik weet dat ik niets kan doen om de loop der historie te veranderen. En u weet dat ook, hoogheid. En waar de gebeurtenissen van deze dagen inderdaad geschiedenis zullen maken... ...zult u nu tot een besluit moeten komen. U weet dat de ring gesloten is en dat het garnizoen gereed staat. Graaf Valerian Sobov zal tot ons verbond toetreden in de plaats van de kanselier... Valerian Soepov. Jawel, hoogheid. Ook hij wacht op het uur dat ik zal kiezen. Wanneer dat uur slaat, staat u dan klaar om de troon te bestijgen? De troon bestijgen? U wacht het die woorden uit te spreken in de oriëntiekamer van mijn vader. Weet u wel tot wie u spreekt, graaf Pader? De gouverneur van Sint-Petersburg spreekt tot de erfgenaam van de troon... ...die vanmorgen bij de keizer op audiëntie was... En hem niet verwitterd heeft van een complot tegen de kroon. Balen, wat bent u met mij van plan? Ik laat u de vrije hand, hoogheid. U kunt nu naar het saart toe gaan en hem vertellen wat u weet. Dit is uw laatste gelegenheid. Mijn god, mijn god. Nee, ik wil niet. Dan besluit u tot actie? Nee, nee nog niet. Ikita Petrovic, mijn vriend, help. Palen heeft gelijk. U ook. Ik sta alleen. Wil dan niemand mij helpen? Palen. Palen hebt medelijden met mij. Maar, mijn prins, hoe zou mijn medelijden u kunnen helpen? Of die van wie dan ook? Doet u afstand van uw recht op de troon? Afstand? Nooit. Nooit. Hoogheid. Wat spijt het me nu dat u mij ooit uw vriend hebt genoemd? Zonder hoop. Zonder vrienden. Attentie, hij komt. Hé, hey. wat is er hier aan de hand? Huh? Alexander? Zijne hoogheid weent om uw kanselier, sire. Hij weent? De melkmuil. <laughs> Toch de 23ste, nietwaar? Ja, Jawel, excellentie. In de nacht van de 23ste op de 24ste maart. Zo spoedig al? Het is de hoogste tijd. Weet de tsarie iets ervan? Hij weet van niets, want hij telt niet mee. De barones is belangrijker en gevaarlijker, want zij weet veel en betekent ook heel veel. En zij ruïneert het zij. Hij drinkt te veel en eet te weinig, uit angst voor vergiftiging. Die Engelse dokter geeft bevel dag en nacht in zijn buurt te blijven. Hij moet ook de keukens bewaken en de spijzen voorproeven. vriend. hij haat Engeland meer dan welk land in de wereld. En nu staat hij alleen vertrouwen in een Engelse dokter en een Engelse kop. Misschien zijn de Engelsen stom genoeg om betrouwbaar te zijn. En hij is helemaal weg van Anna. Hij haakt naar het leven in haar blanke armen. Hij kan niet meer zonder haar. Ik heb dat niet kunnen voorzien toen ik haar hem overdroeg. Die vrouw moet weg. We moeten haar kwijt, vannacht nog. Vannacht? Hoe acht u dat mogelijk? Voor het souper zal zij mij komen bezoeken. Ik zal nog trachten haar tot reden te brengen. Als dat niet lukt, moeten we een ander middel te baat nemen. Een ander middel? Daar staat mijn oplossing, meneer heren. Op wacht bij de deur daar. Mijn nieuwe lijfwacht, Stepan Barulenko. Hij is op de hoogte. Energiek en sterk. Is hij niet die grenadier die moeilijkheden had met het zij? Hij is mijn beste vriend. En mogelijk ook de beste vriend van Rusland in de volgende paar uren. En nu uw taak, Baron. Mijn tak, excellentie. U kent ieder hoekje van het paleis. U zult Stepan verbergen op een geschikte plaats in de vertrekken van de barones. En als Stepan naar beneden komt, naar mijn rijtuig, om elf uur ongeveer... dan zal hij een zwaar pak op zijn schouder storsen. Dan moet hij niemand ontmoeten, behalve u beiden. Ik begrijp het. Goed. Ik zal nu hier mijn onderhoud hebben met de barones. En nu, adjudant, op een bepaald moment... dat laat ik aan u over... komt u mij roepen voor een dringende zaak. Dan geef ik u wel mijn verdere instructies. Voor het ogenblik kunt u gaan, meneer. Ja. ja. Onze baroness heeft scherpe ogen. Denkt u daaraan. Vertel eens, Stepaan. Jij kent de dame over wie we spraken. Jawel, vadertje. Dames vormen broos speelgoed, Stepan. Ze kunnen makkelijk breken. Maar niet met vuisten, hoor je. Dames hebben fluwele huidjes. Een arm om het middel. Een kussen op de mond. Heel goed, excellentie. Goedenavond, barones. Stepaan, je kunt gaan. Ja, ik wens u. Goedenavond, graaf. Wat wenst u van me? De tsaar kan ieder ogenblik hier zijn. Waar is hij dan nu? De Engelse dokter is met hem bezig. Ach ja, zijn hart. U moet daar wat voorzichtiger mee omgaan, genadige vrouw. De tsaar is nu eenmaal niet gezegend met een krachtige constitutie als de uwe. Of de mijne, mag ik wel zeggen. U moet voorzichtig met hem omgaan. En pas op zijn hart. Ik heb u eigenlijk nooit zo hatelijk gekend. Is dit alles wat u me te zeggen hebt? Nee. Ik heb u een Paul samengebracht met een vooropgezet doel. U was mijn waarborg dat de deur naar de appartementen van de keizerin... ...zou worden dichtgemetseld. Toch. Dit is weer iets heel nieuws van u graaf. Maar als het u inderdaad interesseert, de deur is dichtgemetseld. Prachtig. Dan kan ik u dus bevrijden van uw verplichtingen aan een zieke man. Niet de aangenaamste minnaar waarschijnlijk... Mijn dank, barones. Ik zal van uw diensten verder geen gebruik maken. Ik heb niet de eer onderhoorig te zijn aan u bevelen. Ik zal bij zijn Majesteit blijven, of u dat al wenst of niet, en of ik dat aangenaam zal vinden of niet. Dit zwaar is goed voor mij. Misschien heeft u me lief. Het kan ook zijn dat hij me nodig heeft. U heeft daar geen rekening mee gehouden, maar ook uw berekeningen kunnen soms falen. Des te bitter, madame de pompadour, als we dan zo tegenover elkaar moeten staan. Nog één vraag. Bent u van plan mij aan te geven bij dit tsaar? Ik denk dat u een te wijs man bent om mij daar gelegenheid toe te geven. Een knap antwoord, genadige vrouwen. Maar hoe dan ook, ik geef u mijn volledige toestemming om zelfs het ergste van mij te vertellen. Ik zal u verder in uw verblijf bij de tsaar niet storen. Onder één voorwaarde, en die is dat u zijn majesteit van tijd tot tijd zult herinneren aan uw kleine waarschuwing aan hem, neem u in acht voor Palen en de kanselier. U ziet dat ik u toch nog gebruiken kan, zelfs als mijn vijandin. Tuivel. Tuivel die je bent. Weet je wel wat voor soort man je bent? Nee, Hanna. Om je de waarheid te zeggen, daar ben ik zelf niet eens helemaal zeker van. Palen. Wat is dat u dan? Een bode van de admiraliteit voor uw excellentie. Ik kom direct. Baroness, u wilt mijn excuses wel overbrengen aan zijne majesteit dat ik wat laat zal zijn voor het souper. U zult geen moeite hebben uw conversatie met een boeien te houden. Au revoir, madame. Ah, goedenavond, dokter. Ik vraag excuus. Goedenavond, graaf Pijlen. Vertelt u mij, dokter. Heeft u dit zij gesproken? Ja, madame. En hebt u hem onderzocht? Ja, madame. En? Hij is zo niet zoveel moeten drinken, madame. Dus. Is hij werkelijk ziek? U ziet het zelf, madam. Hij is vanaf gezond. Zegt u mij vlug. Wat scheelt het haar eigenlijk? Hij is eigenlijk een schepsel om mee te hebben, madam. U wilt me nu wel excuseren. Ik moet de spijzen voor het souper gaan proeven. Palen. Jij duivel, Jij duivel. Uw majesteit. Ik hoorde u helemaal niet. Komt u binnen? Wie ging dan net weg? De dokter. En wat heeft hij gezegd? Hij is heel tevreden, Sire. Dus, mijn hart is goed, wat? Ja, Sire. En mijn longen? Beter dan ooit, Sire. Oh, maar mijn hoofd. Uw hoofd is toch goed, de dokter zegt het zelf. Nee, nee, nee, mijn hoofd is helemaal niet goed, mijn hoofd niet. Ik weet te veel en dat doet pijn, Anna. Mijn ogen zien niets en mijn oren horen niets en toch weet ik, Anna. Oh, mijn hersens barsten in mijn kop door alles wat ik nu weet. Sire, u mag u zelf niet zo opwinden. Dat heeft de dokter ook gezegd. Mag niet. Ik moet me niet opwinden, wat? Zal ik weten wat ik weet en maar stil blijven liggen om nog meer te horen? Ben ik vergiftigd? Ben ik krankzinnig dat ze me vermoorden als een hond? Sire. Nee. Ze haten mij omdat ik kom uit een verroet geslacht. Mijn vader werd vermoord en misschien zullen ze mijn zoon vermoorden en mijn kleinzoon. En al de of zullen vermoord worden. En als laatste Rusland, als laatste zal Rusland sterven. Laat me niet alleen, Anoushka, mijn duifje, mijn lieveling. Mijn kleine vrouwtje, laat me niet alleen. Ze willen me vermoorden, Anoushka. Waarom gaat u hier niet weg? Trek u terug in Moskou. Hm. Ik weiger gewoon weg te lopen. Maar gelooft u dan niet in alles wat u weet? Ik geloof... Ik geloof in Palen. U gelooft in Palen? Maar hij... Hij is het sieren. Palen is... oh God. Geen woord tegen hem, Anna. Versta je? Ik verbied dat. Ik zei niet sieren. Ik zal u gehoorzaam. Jij houdt nog van Palen. Ik van hem houden? Nee, nee. Maar ik hou van hem, Anna. Ik hou van hem. U? Hmm? Ja. Want er staat geschreven heb u vijanden lief. <laughs> waar is Palen? Sire, kijk me niet zo aan. Ik geloof dat jij weet waar hij is. Maar ik heb hem niet gezien. Ik zweer dat ik hem niet gezien heb. Sire, ik waarschuw dat de barones ligt. Ik was hier bij haar in dit vertrek... ...toen ik werd weggeroepen voor een boodschapper van de admiraliteit. Is dat waar, Anna? Als ik tegen u gelogen heb, Sire... ...weet ik niet meer of minder dan hij iedere dag doet. Ik volg alleen maar zijn voorbeeld. Nee, wacht, Anna. Wacht. Ga haar na, Pala. Breng haar bij me terug. Ze zei dat ze met haar leugens mijn voorbeeld vond. Nee, dat is alleen maar wrok. Breng haar terug. Ze heeft mij mm. tien jaar gekend, Sire. In die tijd moet ik heel vaak gelogen. Wat heeft dat met mij te maken? Ik ken je. Ik geloof in je. Dat is genoeg. Dat is genoeg voor mij, Sire. Alles is dus goed tussen ons? Pale kom terug. Hier. Kom bij me zitten. Pale, ik ken jou niet. Wat is er zo vreemd aan mij, Sire? Oh, ik ben niet gek. Ik heb mijn hersens nog goed bij elkaar palen. Was jij in Petersburg toen mijn vader werd afgezet en vermoord? Ik was in Petersburg, Sire. Was jij betrokken bij die ramp? De waarheid? Ik was een jong gardeofficier. Wat zou ik met staatszaken van doen gehad hebben? Durf jij me in mijn gezicht te zeggen dat mijn vaders tragedie herhaald zal worden in Petersburg dit jaar, in deze maand... Durf jij me te bekennen dat er al een complot gesmeed is? Of vergis ik me, Pale? U vergist zich niet, Sire. Er is een complot. Een samenzwering. Waartoe ook ik behoor. Haar doel is... Zo moedig ben jij dus wel. Ik zal je vorstelijk belonen. Zie je dit pistool? Met mijn eigen handen zal ik jou neerschieten. Het zij zo, Sire. Palen... Je had nog iets te zeggen, nog één woord. Als er nog iets heilig is in de wereld, spreek dat woord dan uit. Mijn enig doel is het leven van Uwe majesteit te beschermen. Huh? En ik zou bijna met mijn eigen hand op een haardbreedte, als dat waar kon zijn. Maar, maar waarom niet, waarom niet heb ik jou ooit miskend, broertje? Oh, ik heel... Broertje, zeg me, moet, moet ik mijzelf vermoorden? Oh, Palenweend, Palenweend. Wie in heel Rusland zou me geloven als ik dat zou zeggen. Maar wat kan de reden zijn? Sire, ik weet uit medelijden met u. Met mij? Ja. Wat ik u nu ga zeggen, zal u het hart breken. Sire, u moet het Tsarewits dat arresteren. Alexander? Hij zit in een complot. Een samenzwering tegen u. Naar helemaal geheime van met hem! Laat hem maar een hoogendeer Sire, dat zou het signaal zijn voor een revolutie. De prins is te populair, speciaal onder de troepen. Geef mij alleen machtiging hem in de citadel te laten bewaken. Ik zal mijn macht dan alleen gebruiken als de noodzaak mij daartoe dwingt. Ja. Ja. Wanneer zal ik die machtiging tekenen? Nu. Ik heb haar bij me. Je hebt hem al klaar? Sire, uw handtekening. Hier is het. Alsjeblieft. Zo is alles in orde. Ja. Ik ben nou moe. Anders zou ik vannacht nog naar Moskou vertrekken. En ik zou Anouska met me mee willen nemen. Kom, haal haar hier, Peter. Zoals u wenst, Sire. Anna! U kunt nu wel binnenkomen, barones. Er valt nu niets verder meer af te luisteren. Zo. Stond u ons af te luisteren, madame? Ik geloof haast dat ik boos op je zou moeten zijn. Sire, ik kwam juist op dit moment de chambre binnen. En als madame voor spion speelde, dan volgde ze alleen maar mijn voorbeeld, is het niet zo? Ja, dat is waar. Ach, ik heb dorst. Kom, drink wat met me. Waar, waar is de cognac? Hier, Sire. Uh, voor ons alle drie, Palen. U moest niet zoveel drinken, Sire. U moet voor alles helder van geest blijven. Dat kan ik niet, Anoushka. Laat me mezelf in de vergetelheid dompelen. Ik wil niets meer weten. Meer cognac, Palen. Wilt u niet naar uw vertrekken gaan, Sire? Rust zou u goed doen. Nee, ik heb geen rust. Nooit. Ik wil geen rust. En jij moet mijn hoofd strelen aan Ouska. Zo nu en dan, maar. Zo nu en dan. De cognac, Sire. Madame? Ja. Ja. Peter, ik denk zo, jij bent een duivel van een kerel. Wat bedoelt u daarmee, Sire? Als jij wegloopt, dan loop je voorwaarts in plaats van achterwaarts, zoals de meeste lafaards. En als je doodt, dan worstel je met jezelf in plaats van met je vijand. Zoals, zoals de meeste moordenaars. En als de moord eenmaal gepleegd is? Dan, Palen, dan vind jij jezelf niet eens schuldig. En wat als ik mezelf eens wel schuldig zal bevinden? Dan, Palen, zal jij jezelf doden. Dan zal ik mezelf doden. Wat sta je te mompelen? Dan zal ik mezelf doden. Maar de graaf zal zichzelf nooit schuldig vinden. Ik wilde dan dat ik daar ook zo zeker van was, madame. U zult altijd anderen weten te vinden om de schande te dragen. Die kring wordt kleiner en kleiner. Ieder uur. Ach, duistere woorden, duistere gedachten. Donkere verlangens, alles om ons heen. Eén zwarte zee van kook en pek... Donkere haat in onze hart, de donkere twijfel die schreeuwt om zekerheid, ja. Ach, ach, ja. Wat zeg ik nou? Hm. Ik had jou kunnen neerschieten, Palen. Waarom deed u dat dan niet? Omdat ik van je houd, broertje. En omdat ik in je geloof en omdat ik in je wil geloven. En omdat ik jou niet durf te zien als mijn vijand en als mijn rechter. Sier, ik bezweer u. Ga naar Moskou. Nee, Anoshka, ik loop niet weg. Ik heb hier belangrijke zaken te regelen, hier, met palen. Die palen die dat gevaarlijke krijgertje speelt, met ons allemaal. Zeg me, palen, wanneer zal het zijn? Wat, sieren? Die zaak van Alexander. Wie weet, misschien morgenavond. Geef u bevelen voor de rijtuigen, sieren. Ga hier weg voor de dag behamberen. Heb ik je niet gezegd dat ik in Petersburg blijf? Maar jij, palen... Waarom zei jij... ...morgenavond. Vraag hem toch niets meer, Sire. Hij doet niets dan liegen tegen u. Zend hem weg en luister naar mij. Ik kan u alles vertellen wat u weten Ik wilt. Ik denk, Sire, dat madame te veel gedronken heeft. Laat de macht komen en arresteren. De cognac is aan naar het hoofd gestoken. Dood hem, dood hem. Het <laughs> dood wat niet slecht. Jij mag het zelf doen, als je dat wilt. <laughs> zij terven, zij terven. <laughs> Wat was dat? Die gil? Ik heb niets gehoord, sire. Daar schreef de iemand. Aflossing van de wacht, waarschijnlijk. Wat mankeerde de barones? De cognac die haar naar het hoofd gestegen is. Het ziet er naar uit dat u in mijn stijl de nacht alleen zal moeten doorbrengen. Alleen? Nee. Nee, ik, ik kan niet alleen zijn. Jij moet bij me blijven, vader. Ik ben bang als jij niet bij me bent. Die kamer, die kamer, die draait steeds meer rondom mij heen, vader. Ik val. Houdt u aan mij vast, Majestelle. <totstuk> ja. Ja, hier zitten. Ja, op de bank. Ja. Ja. Nou voel ik me veilig met. met mijn hoofd op, op jouw schouder. En je arm om mij. Sterke arm heb jij, Peter. Ik heb slaap, Peter. Oh, slaap, ja. Stil. Hij slaapt. Nu, excellentie. Moet het nu? Nee. Om gods wel nee. De barones, hoe is het? Ja. Het is flauwgevallig. Ivan wacht daar. Jean Oshkaja. Hij had me kunnen doden als hij gewild had, maar hij wou niet. U vergeeft, maar oh, Zal er dan nooit een morgen komen? Uwe excellency? Dramen? Nee, Stepan. Het zijn alleen maar droppels zweet. Zweetruppels die hier op mijn wangen zitten. Je moet iets voor me doen, Stepan. Ja? Wat, vadertje? Breng een boodschap aan graaf Jan Soebov. Ik kan me niet bewegen met het gewicht op me. Ja, ja Anoushka. Anoushka. Is... Zeg aan graaf Soemhoff dat het ja. morgenavond om ja. tien uur naar mijn huis moet brengen. Ja. Morgenavond. Om tien uur. Ja, je? Morgenavond. Om tien uur. Ja. Ik wil nu weten, graf Soeboff, waarom hebt u mij hier naar het huis van Palen gebracht? Graaf Palen gaf mij de order u vanavond hier te brengen, in het belang van uw eigen veiligheid, Hoogheid. Mijn veiligheid? Zonder zijn tussenkomst zou u vandaag op bevel van de tsaar zijn doodgeschoten. Op bevel van mijn vader? Het was noodzakelijk uw persoon in bescherming te nemen. In dit huis heeft het bevel van de tsaar geen waarde meer. Nee, alleen het decreet van de gouverneur. De bandiet heeft me in zijn macht. Onnodig te vragen wie zo edel was om zulke verdachtmakingen mijn vader in het oor te fluisteren. Zeg mij graaf, wat zijn dat voor troepen daar buiten? De lijfwacht marcheert op naar het paleis. En wie betrekt de wacht vannacht? Het semyonovski regiment Hoogheid. Mijn regiment? Graaf Palen. Hoogheid, ik vertrouw dat u de plotselinge onverwachte uitnodiging... die mijn vriend Valerian Soebov u namens mij overbracht... Wel hebt willen vergeven. Er is nog eenmaal geen tijd voor ceremonie. Heeft men u intussen verteld hoe de zaken staan? Graaf Soeboff heeft verklaard dat mijn leven in gevaar is door een besluit van de zaak. Maar ik heb geen enkel bewijs voor het feit dat de gevoelens van mijn vader jegens mij op enige wijze veranderd zouden zijn. Als uw hoogheid zo goed zou willen zijn om dit bevelschrift te lezen... dan zult u zien dat u ook nu nog niet buiten gevaar verkeert. De handtekening van mijn vader? en. Betekent dit dat u mij nu zult arresteren, Gouverneur? Laten we doen alsof dit document helemaal niet bestaat. Ik vraag u hier nu, in tegenwoordigheid van Valerian Sobov, die als onze getuige zal optreden, ik vraag u dus hier nu, bent u bereid toe te treden tot het complot waarvan ik de leider ben? Bent u erop voorbereid de troon te bestijgen op het moment dat ik de eer zal hebben vast te stellen? Dat ben ik. Maar zeg mij één ding, Palen. Welke waarborg kunt u mij geven dat het leven van de Tzaar gespaard zal blijven? Welke waarborg zou ik kunnen geven? Ons enig doel is de Tzaar te onttronen. Dat is alles. Graaf Palen. Als u de last van mijn verantwoordelijkheid van mij kunt afnemen, kunt u zeker zijn van mijn goede wil. Zo niet, dan moeten wij van elkaar gaan. Hier en nu. Prins... Ik zal de last van uw verantwoordelijkheid van u afnemen. Ik draag al zoveel op mijn schouders. De tijd zal komen dat u deze woorden zult begrijpen. Voor het leven van de tsaar sta ik borg met het mijne. Dan zweer ik u plechtig voor u, graaf Palen en voor u, graaf Soebov... bij alles wat mij heilig is... dat ik al mijn krachten zal aanwenden om het lot dat in uw handen ligt... tot een goed einde te brengen. Ik zweer mede dat ik de plaats zal bekleden waartoe mijn geboorte mij heeft bestemd... op het uur dat u zult beschikken. Hier heeft u mijn hand daarop. Dat was juist gesproken, prins. Ik acht u te jong om het woorden te spelen. En wanneer... wanneer zal dat zijn? Op het uur dat het Semyonovski-regiment de wacht op het paleis zal overnemen. Maar... maar mijn regiment betrekt de wacht vanavond. Ja, prins. Vanavond. Maar ik hoorde de troepen daar straks voorbij marcheren... En ik heb net zo even mijn toestemming gegeven. Inderdaad, Hoogheid. En als ik geweigerd had? Indien u ons had misverstaan, Hoogheid... dan zouden de troepen toch gemarcheerd hebben. Ja. Ja, dat zie ik wel in. Mijn God, dat zie ik nu in. U moet u zelf trachten te beheersen, Hoogheid. Er is boven een kamer voor u in gereedheid gebracht. En u wilt wel de goedheid hebben... u daar voor dit ogenblik terug te trekken. Mocht onze onderneming falen, wat onwaarschijnlijk is zult u zich gereed het te houden voor een onmiddellijke vlucht. Oren Sire. Ja. Deze kant uit, sieren. Is generaal Talizin gearriveerd, Stepan? Alle heren zijn aanwezig, genadige excellentie. Behalve de officieren van het semionovski regiment Goed. Het komt me voor dat onze gasten heel stil zijn op het ogenblik, Stepan. Ja, ze drinken weinig... Eten niets en zitten en er is toch voor zich uit te kijken. Ze dragen al hun decoraties. Ik merk dat je je ogen goed de kost kunt geven, Stepan. En je hart. Klopt dat sneller dan anders? Nee, genadig excellentie. Brave kerel. Nou ga je naar boven en je trekt dat huzaar aan dat ik je gegeven heb. Je gedraagt je dan volkomen als een huzaar-officier, Je blijft naast me staan en je hoeft geen woord te zeggen, Stepan. Dat is alles. Heel goed. Genadig, excellentie. Uh, wacht. Hoe is het met de barones? Ze is gereed, excellentie. Een gesloten rijtuig wacht beneden aan de deur. Iwan houdt de wacht bij haar. Dan kan je de barones nu vragen hier te komen, Stepan. Jawel, excellentie. Rusteloos. Alles buiten deze wereld rusteloos. Alleen hier binnen, in mij, is het rustig. Kun jij werkelijk nog glimlachen, Paal? Ach, ben jij het, hè? Ja, ik kan nog glimlachen. Wat gaat er nu met mij gebeuren, Paal? Moet ik je aan herinneren dat ik een vrouw ben? Jij bent de enige vijand die ik een gevaar voor mij acht. Er staat nog altijd heel veel op het spel. Ik kan mezelf niet permitteren om nu ridderlijk te zijn, Anna. Wat bedoel je? Je bent mijn gevangene. Ja, Anna, mijn gevangene. Riskeer je even niet door te proberen te vluchten. Je zult nu gebracht worden in een gesloten rijtuig... naar mijn buitengoed in Petershof. En daar zul je gedetineerd blijven tot morgenavond. En in die tijd zal het tsaar Peter, zal dan het zaar... Ja, Anna. En zal ik dan nog altijd je vijandin zijn? Ach, dan zul je mijn vijandin wel niet meer zijn. Ik heb je eens lief gehad, Peter. Dat weet je. Ik was ook erg gesteld op Paul... Ik had medelijden met hem. Ik had hem willen redden, maar ik kon het niet. Vergeef het me. Ik heb je niets te vergeven, Anoushka. Misschien niemand in de wereld behalve mijzelf. En mijzelf zal ik zeker niet vergeven. Maar als jij mij vergiffenis wilt schenken, dan zal ik je daar dankbaar voor zijn. Iwan wacht nu op je om je naar Petershof te begeleiden. Je zult met hem vertrekken. Ik wil je eerst kussen, Peter. Kus me. Anoushka, en kijk maar nog eens in mijn ogen, als je wilt. Dag, Peter. Adieu. Ik ben zover, vadertje. En als een prachtige hier hieruit, luitenant Stepan Varolenko. <laughs> De gele centuur, zo juist. Je weet nu wat je te doen hebt? Ja, vadertje. Goed. Vraag nu onze gasten binnen te komen. Goed, vadertje. Heren, zijn excellentie is gereed u te ontvangen. <tus> Broeders. Het uur heeft geslagen. Vannacht zal Rusland vrij zijn. Vannacht zal de ons toegewijde vriend, prins Alexander, onze rechtmatige tsaar zijn. Lang leven, Alexander I. Lang leven, Alexander I. En uit ons midden gekozen kleine afvaardiging zal de ontroning een feit maken. Graaf Valerjan Sobov, ik benoem u tot leider van deze deputatie. U zult de troepen voorgaan die nu op weg zijn naar de binnenplaats. Vervolgens zult u zich begeven naar de slaapkamer van het zaar... ...en een beroep doen op de keizer om te abdiceren. U zult gemachtigd zijn om in die nodig dwang uit te oefenen. Hier heeft u de akte van abdicatie die getekend zal moeten worden. Goed schiks of op een andere wijze. Een jonge kameraad van ons, luitenant Tarorenko hier... ...die de weg kent in het paleis, zal uw gids zijn. U kunt op hem rekenen, wat er ook gebeuren mag. U, Palen, zult u niet bij ons zijn? Nee, excellentie. Ik zal wachten op de binnenplaats. Wij moeten op iedere eventualiteit zijn voorbereid. Dat komt mij voor als de witte veer van de lafa uit. Ik heb mijn redenen, Taliesing. Mijn vooropgezette bedoeling die ik voorlopig voor mezelf houd. U wilt achter de schermen... De u. tijd dringt. Wilt u mij gehoorzamen? Goed, Gepan, ik gehoorzaam. Ik wil dat de taak niet alleen aan ons voorbehouden. Dat ligt ook niet in mijn bedoeling, generaal Taliesing. En, luitenant? Ik sta tot uw beschikking, excellentie. En nu, mijn heren... Als ik u verzoeken mag, uw gids zal u voorgaan. Wat is dat? De raven? Ze kras in de zomertuin. Wat gaan ze opgejaagd hebben? Dat heel lol is, Alleen nog God in zijn hemel. En hij zwijgt. Maar de raven krassen. Wat heeft ze opgejacht? Mijn duizend raven krassen in de nacht. Ik maar me maar De duisternis van de nacht neemt ik toch van me weg. Dokter. Dokter. Niemand meer bij me. Niemand. Die angst, de muur zweten angst en iedere het is. is. Zijn oog met smekend hoog dat me aankijkt. Maar, en daar, en daar. Ogen. Ogen van een oude man die ik gefeest had. Zijn ogen en die van alle anderen. De ogen van gemartelde mannen en vrouwen. Oh, onze vader die in de hemel zei dat... Nu komen ze. O oh Peter, mijn broer. Nu. Oh, help. Vader, hoor mij aan. O oh, vader, Wat wil je met me? Wat willen jullie? Jij, Zubov, Taliesin. Sire, u staat onder arrest. Uw regering is ten einde. Honder, honderden, dat jullie bent, hoe durf je met welke kracht? In naam van Tsar-Alexander op zijn bevel. Alexander, laat hem onmiddellijk neerschieten. Beheers u, Sire. Uw eigen leven staat op het spel. In naam van Tsar-Alexander eisen wij van u deze akte van abdicatie te ondertekenen. Nooit. Ik ben Tsar en blijf Tsar. En ik zal... Dat Tegenstand is nutteloos, hier. Het leger staat achter ons. Ik teken niet, zeg ik. Dan noodzaakt u ons om drang te gebruiken. Als u uw leven nog redden wilt, teken dan dit decreet. Waar is graag vallen. Vallen! Vallen! Help! Weg met dat licht! De lantaarn. Het de lantaarn kapot gesmeten. Leeg! Held snapt. Held snapt. Ja, ja, ja, ja. wat gebeurt er in hemelsnaam. Leeg! Breng toch, leeg Die hierheen! Die vervloekte duisternis. Held snapt ons nog. Breng leeg! toch, leeg hierheen! Leeg hierheen! Leeg hierheen! Ik He, kom! Mijn god. De Tsar. Zijn... Is hij dood? Ja, generaal. Hij is dood. Gewurgt met een gele huzaren, Sher. Die gids van ons... Hij was een huis. Waar is hij? Hij is weg. Gaat palen. Wel. Kijk. De excellentie. De tsaar is dood. Lang leven de tsaar! Het is volbracht. Hij rustte in vrede. En nu berichten wij het aan Alexander. Valerian, Talizin, volg me. Mijn slee staat buiten. Uw majesteit, Paul Petrovitch is niet langer tsaar van Rusland. Wat is er met hem gebeurd? Dood, uw majesteit. En zijn moordenaar waagt het voor mij te verschijnen. Bent u hier gekomen om uw dertig zilverlingen in ontvangst te nemen, graaf Palen? Hoopt u nu op uw titel van groothertog? Of prins misschien? Uw majesteit, graaf Palen was niet in de slaapkamer toen de moord gepleegd werd. Dat zaar werd gewurgd door een onbekende hand. Dit is de zuivere waarheid. Nee, sire. Dat is de waarheid niet. Ik ben de moordenaar. Bent u gek? Sire, herinner u dat u, u zelf, mij smeekte de last van de verantwoording van u af te nemen. Ik heb u toen gehoorzaamd. Ik gehoorzaam u nu nog. In de naam van de last die ik van u heb afgenomen, verzoek ik u dringend te zwijgen. Nee, ik beveel het u. Mijn vader. Vermoord toch u. Mijn taak zal nu spoedig ten einde zijn. Ik zal niet voor de krijgsraad gedaagd worden, nog beloond met een prinsdom. Maar uw taak begint nu. Uw eerste plicht, zie je, is deze proclamatie aan uw volk bekend te maken. Zij houdt in dat zaar Paul deze nacht plotseling is overleden... en dat zaar Alexander de troon van zijn voorouders heeft beklommen. Wanneer u deze proclamatie hebt ondertekend, zal ik mijn plicht hebben vervuld... Ik dank u, sire. Dat is alles. Ik heb niets meer te doen. Sire, ik zal u naar het paleis begeleiden. Vaarwel, graag. Vaarwel, Valerian. Majesteit, god zij met u. Vaarwel. Vaarwel. Hij heeft mijn handen gekust. Stepan! Stepan, breng cognac en glazen. Ja, excellentie. Ook een glas voor jezelf. Alleen je mag nou niet zoveel drinken als ik, verstaan? Stepan, mijn vriend. Waarom denk je dat ik dit alles gedaan heb? Omdat u Rusland lief hebt, genadige excellentie. Juist. Alles wat ik gedaan heb, deed ik voor Rusland. Maar luister goed naar me, Stefan. Als het het gelukt zou zijn om te ontsnappen, zou ik zijn leven gered hebben... en ik zou bevel gegeven hebben jullie als verraders neer te schieten, jullie allemaal. Dat was de reden waarom ik de wacht hield op de binnenplaats. Hé, nee? wat zeg je nou wel van me, Stefan? Je bent een grote schermvadertje. Bravo, Stepan. bravo. Maar de wereld zou me hebben erkend als een toegewijd dienaar van mijn meester. En de samenzwering zou dan weer van voor naar aan begonnen zijn. Dat is nog eenmaal de weg van ieder complot, Stiphaan. Antwoord mij nu nog op een laatste vraag. Als ik zo'n grote schelm ben, volgens jou, waarom heb ik jou dan bevel gegeven om ons beiden bij het aanbreken van de dag dood te schieten? Omdat u ook een groot man bent, excellentie. En grote mannen breken hun woord niet. Nooit. En dan moet je niet meer drinken, Stefan. Eén van ons beiden moet nu een vaste hand hebben. Hier, een pistool. Als de klok zeven slaat, hoor je me? Dat zal niet lang meer duren. Kan ik dan nog één keer vast op je rekenen? Ja, vadertje. Goed. Sluit dan nu de luiken. Zing nu een lied voor me, Stepan. Een lied dat vertelt van Rusland. Hmm.